5 uur. 5 Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Opstelten wuift kritiek politie weg. Een Libische straaljager vernietigd en woede in Syrië om doodbetogers. De Franse luchtmacht heeft een Libische straaljager vernietigd. Het Libische toestel was net geland bij de stad Misrata... die in handen is van opstandelingen. Daarop schoot een Franse piloot een raket op het toestel af... Sinds zaterdagavond, toen de coalitieaanvallen op Libië begonnen... is een groot aantal kruisraketten afgevuurd. Ook zijn er bombardementen uitgevoerd. Daardoor is de Libische luchtmacht zo goed als uitgeschakeld... en zijn de coalitievliegtuigen boven Libië heer en meester. Intussen wordt nog steeds hevig gevochten... niet alleen bij Misrata, maar ook bij Ashdabia. De steden worden volgens ooggetuigen... onophoudelijk bestookt door Gaddafi-getrouwe troepen. Vanaf de vliegbasis Leeuwarden zijn zes F-16's vertrokken naar het Middellandse zeegebied voor de missie bij Libië. Ze worden gestationeerd op Sardinië. De F-16's zijn alleen boven zee actief. Ze controleren op overtreding van het wapenembargo. Staatssecretaris Bleker gaat de regels voor de wapenexport aanscherpen. Het lijkt geregeld voor te komen dat bij de onlusten in Arabische landen... geweld wordt gebruikt tegen burgers met wapens waar Nederlandse onderdelen in zitten. Burgers die zich verzetten tegen hun regeringen... worden op die manier bestreden met Nederlandse technologie. Bleker wil dat bij het afgeven van een exportvergunning... meer wordt gekeken naar de risico's dat een land de wapens tegen de eigen bevolking gebruikt. Als er ook maar enige aanwijzing is dat dat gebeurt... dan hoort de dominee het laatste woord te hebben en niet de koopman. In Syrië hebben zeker 20.000 mensen meegelopen in de rouwstoet... voor negen betogers die gisteren in Dara, Dara werden gedood door veiligheidstroepen. Getuigen melden dat de rouwenden roepen om vrijheid. Het is al dagen onrustig in Dara, een stad in het zuiden van Syrië. Geïnspireerd door de gebeurtenissen in andere Arabische landen... durven steeds meer Syriërs te vragen om democratische hervormingen. Tot nu toe zijn de protesten met harde hand neergeslagen. Alleen al gisteren zijn zeker 37 betogers om het leven gekomen meldt het grootste ziekenhuis in Dara. De betogers zijn vermoedelijk door de veiligheidstroepen... van president Assad doodgeschoten. Politiekorpsen die kritiek hebben op de herverdeling van het geld... zouden die kritiek achterwege moeten laten. Dat zegt minister Opstelten. Vandaag werd bekend dat vier korpsen minder geld krijgen... en dat 21 juist meer ontvangen. Verschillende korpsen vinden dat ze te veel kwijtraken. of dat ze er niet genoeg op vooruit gaan. Zo verwacht de politie in Den Haag 200 agenten te moeten inleveren. Opstelte benadrukt dat bij de nieuwe verdeling. beter gekeken is naar de behoefte aan politie in het hele land. En er moest een knoop worden doorgehakt, zegt hij. Als je verdeelt, heb je nu eenmaal altijd mensen die niet tevreden zijn. Aldus de minister. De Haagse rechtbank heeft de kinderen bestraft. die in december vorig jaar in Gouda. een aantal meisjes lastig vielen. De slachtoffers werden van dichtbij met sneeuwballen bekogeld. Ze werden geslagen en geschopt. En van één meisje werd ook de fiets gestolen. Beelden ervan stonden op internet en leidden tot grote verontwaardiging. De acht jongens en één meisje die voor de rechter stonden... zijn allemaal 13 of 14 jaar oud. Op één na kregen ze allemaal werkstraffen van rond de 100 uur. De aanstichter, een 14-jarige jongen die er ook met de fiets vandoor was gegaan... moet de cel in, ook al omdat hij een strafblad had. Hij kreeg van de rechter vijf weken jeugddetentie... waarvan twee voorwaardelijk en ook komt hij onder toezicht van de jeugdreclassering. Bij de Israëlische stad Ashdod in het zuiden van het land zijn twee raketten neergekomen. Ze waren afgevuurd vanuit de Gazastrook en hebben naar verluid geen slachtoffers gemaakt. Het waren twee gradraketten die een langere afstand kunnen overbruggen dan de veelgebruikte Kassam raketten. Dinsdag voerde Israël een luchtaanval uit op Gaza stad als vergelding voor eerdere raketaanvallen vanuit Gaza. Bij de Israëlische aanval kwamen vier Palestijnen om het leven, onder wie twee kinderen. Gisteren was er ook een bomaanslag bij een bus in Jeruzalem. Daarbij vielen doden en een groot aantal gewonden. Wie de aanslag heeft gepleegd is nog onduidelijk. De wereldkampioenschappen kunstrijden zijn verplaatst van Tokio naar Moskou. De Japanse schaatsbond had de organisatie teruggegeven... in verband met de gevolgen van de aardbeving. Het WK zou eigenlijk deze week in Tokio worden gehouden. De Internationale Schaatsfederatie heeft de wedstrijden nu verplaatst naar Moskou... waar het WK eind april zal worden gehouden. Rusland heeft beloofd dat de kunstrijders alle medewerking krijgen voor een visum. Normaal is dat een tijdrovende bezigheid. Het weer. Vanavond in het noorden nog wat wolken. Verder vrij helder, minima vannacht rond 3 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later vanuit het noorden bewolkt. Het wordt 8 graden op de wadden tot 16 in Limburg. Zaterdag kans op wat regen en wat frisser. Maar zondag is het weer vrij zonnig en iets warmer. ANUB Verkeersinformatie. Er staat 200 kilometer aan file. Het algemene beeld is dat het bij Amsterdam relatief meevalt. Bij Utrecht staan de meeste files, net zoals bij Rotterdam... En er is een ongeluk gebeurd bij Arnhem op de A50. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum staat een lange file na een ongeluk. Tussen Hendeke door Ambacht en Gorkum staat 14 kilometer. Op de A16 van Rotterdam naar Breda, ook een ongeluk bij knooppunt Ridderkerk. Er staat 5 kilometer achter op de hoofdrijbaan. Daar is de linkerrijstrook dicht. Dan de A50, Ols richting Arnhem. Voor knooppunt Grijzoord, 6 na een ongeluk. De andere kant op loopt het vast tussen Renkum en knooppunt Ewijk 8 kilometer.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 En Lucella Goedemiddag, zeven minuten over vijf. Crisis in Portugal, politiek en economisch. Het kabinet is al gevallen. Financiële noodsteun van de Europese Unie komt nu heel dichtbij. Schakelen we eerst even met Apeldoorn. De zestiende finales van het individuele sprinttoernooi Baanwielrennen. Heren met één Nederlandse deelnemer, Sebastiaan Timmerman. Hoe heeft hij het gedaan? Nou, niet goed. Roy van den Berg is uitgeschakeld uh, in die 16e finales had ook wel een moeilijke tegenstander. Hoor. De Fransman, Michael Dalmeida. Fransen altijd erg goed op uh, de sprintonderdelen. Uh, Dalmeida gisteren ook nog met uh, de teamsprinters wereldkampioen geworden. Um, hij probeerde het initiatief te nemen. Roy van der Berg, dat deed hij wel goed in zijn rit. Die gaat over drie ronden. Maar vervolgens kwam Dalmaida daar gemakkelijk uh, om van den berg heen. Die zich vervolgens nog een beetje kwaad maakt op de Fransman. Geen idee eerlijk gezegd waarom. Want ik heb niets gezien uh, wat de Fransman flikte. Wat niet uh, door de beugel kon. Dus van der Berg ligt uit het sprinttoernooi. Betekent dat we in het avondprogramma maar uh, één Nederlandse ploeg in actie gaan zien. Namelijk de teamsprintsters. De vrouwen dus Willy Kanis en Yvonne Heigenaar komen vanavond in actie op die teamsprint. Maar in de wetenschap... Kanus veel last heeft van de rug, verwacht ik daar eerlijk gezegd geen medailles van. Dan Den Haag. Er zijn nieuwe details naar buiten gekomen... over de mislukte evacuatie van een Nederlander... op het strand van Sirte in Libië eind februari. Leidde er toen toe dat drie Nederlandse militairen... twaalf dagen lang werden vastgehouden. Verslaggever Wilco Boom. Wilco, vertel, wat is er aan de hand? Het ja, is een bizar verhaal. Tom Clancy zou het verzonnen kunnen hebben. Het blijkt dat de bemanning van de fregat Tromp... enkele uren voor die mislukte evacuatie advies heeft gevraagd... over de risico's aan de Militaire inlichtingen en Veiligheidsdienst... de MIVD. Maar dat verzoek is ook... Op die bewuste zondagmiddag nooit in behandeling genomen door de weekendbezetting bij de MIVD. Niemand heeft dat verzoek daar zien binnenkomen. Nou, het gevolg was dat. Uh, er is ook niemand naar die naar die MIVD heeft gebeld. En het gevolg is dat uh, de bemanning van de Tromp uh, na een paar uur wachten die helikopter naar het strand heeft gestuurd zonder dat dat adv adv advies er was. Ja, en het resultaat kennen we. De bemanning van die helikopter heeft vervolgens twaalf dagen vastgezet in Libië. Enkele uren later is er door een andere afdeling van het ministerie van Defensie nog wel een telefoontje gepleegd naar de, naar de MIVD. En is daar advies gegeven. Gevraagd, maar die wist kennelijk op dat moment niet dat de evacuatie al mislukt was... en de bemanning van de helikopter ge, uh, gearresteerd. Dus dat hmm. was een gevalletje mosterd na de maaltijd. En, en hoe is dit nou bekend geworden? Nou, de Tweede Kamer heeft al een aantal weken geleden... op initiatief van Pechtold van D66... de Commissie voor het Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten... gevraagd om te onderzoeken wat er nou rondom die evacuatie... allemaal is gebeurd bij de Nederlandse Veiligheidsdiensten. Nou, Die commissie, onder leiding van de voormalige rechtbankpresident Van Delden... die heeft nu een... Brief geschreven aan minister Hille van Defensie, en daar staat dit, uh, sta, staat dit allemaal in. Ja, en dat klinkt uh, klungelig, op zijn minst. De vraag is natuurlijk wel. Had het iets uitgemaakt als de MIVD het verzoek wel had gezien? Hè? Had de MIVD gezien dat daar dertig mensen... of hadden ze dat geweten op het strand klaarstonden om die helikopter uh, te pakken? Ja, die vraag is op zo gesteld natuurlijk niet helemaal te beantwoorden. Maar volgens die commissie Toezicht uh, op die inlichting- en veiligheidsdiensten... is er bij eerdere gelegenheden ook gebruik gemaakt van de diensten van de MIVD. En waren dat toen uh, goede adviezen... waar de bemanning van de tromp ook het een en ander aan heeft gehad. Dus uh, dat er nu uh, ge geopereerd is zonder advies, is op zijn minst opmerkelijk. Ja, en wat, en wat vindt de Kamer daarvan? Want ik kan me voorstellen dat ze nog niet klaar zijn... met uh, onder andere Hans Hille. Nee, dat klopt, maar het nieuws is nog heel vers. We hebben tot nu toe alleen uh, Pechtot gesproken... omdat hij uh, ervoor heeft gezorgd dat die commissie aan het werk is gegaan. En die is verbijsterd dat er op zondag... bij de militaire inlichtingen en veiligheidsdiensten... niemand dat advies heeft gezien. Het kabinet stelt de afgelopen uh, dagen dat er een loket in... Libië dicht was om toestemming te krijgen om te landen. Ik moet nu constateren dat er op zondag hier een loket dicht was. Namelijk de MIVD. De aanvraag van de Trump om eh, advies is wel binnengekomen... maar is gedurende de operatie nooit behandeld, nooit verwerkt. Pas later is de MIVD, toen de boel al mislukt was, mee gaan denken. Ja, en toen was het allemaal veel te laat. Ja, en Hans Hille is natuurlijk niet de enige minister... He, die het groen licht heeft gegeven, Wilco. Uh, maar volgens mij wel de minst geliefde op dit moment. Denk je dat ze hem hier uh, politiek verantwoordelijk gaan, uh, voor gaan houden? Nou, ik weet niet of hij het minst uh, geliefd is. Hij is in elk geval het meest verantwoordelijk. Want hij is de minister van Defensie. Dus hij gaat over de krijgsmacht... en hij gaat ook over de militaire inlichtingen en veiligheidsdiensten. En wat Pechtold betreft... wordt het er in elk geval voor deze minister alleen maar moeilijker op. Voor minister Hille wordt dit alleen maar meer... Precair. als de minister met collega's op zondagmiddag besluit... deze toch wat lijkt roekeloze actie voor één persoon... waar geen noodzaak aantoonbaar was, door te zetten... er wel MIVD-advies mogelijk was... en ook bij eerdere operaties betrokken was... en het nu niet is gebeurd... dan zijn er wel hele scherpe vragen in een debat te stellen. Zoals? Waarom is er zo'n ongelooflijk groot risico genomen voor drie militairen die niet gedekt waren... door een advies of ze wel op een veilige missie waren. Ja, dat was Tot Heb je hille al in het vizier, Wilco, voor een reactie hierop? Nee, daar gaan we natuurlijk aan werken. En daar hopen we later in de uitzending mee terug te komen. Wilco Boom, dank je wel voor dit laatste nieuws vanuit Den Haag. Crisis in Portugal. Het parlement weigerde gisteren akkoord te gaan... met een nieuwe bezuinigingsronde. Gevolg de val van het kabinet. Nu moet Lissabon waarschijnlijk een beroep doen op het Europese steunfonds. Maar dat betekent allermins dat het voor de Portugezen afgelopen zal zijn... met de bezuinigingen. Korsbrenter Rob Zoutberg ging naar de Universiteit van Lissabon... om te kijken hoe het leeft bij de studenten. Donderdagmiddag in de zon buiten, binnenplaats van de Universidade Nova... Economische Universiteit aan de rand van Lissabon. En De studenten staan hier buiten te kletsen, te roken, te praten over de economische crisis, de politieke crisis, die sinds gisteravond in volle hevigheid over het land is losgebarsten. is een moment van onzekerheid, we weten niet wat er komt, maar ik denk dat de politici en de principale partijen moeten samenwerken. De politiek die zou nu de handen in één moeten slaan en met elkaar tegenover die crisis moeten opstaan. Die verdeeldheid onder Portugese partijen dat is gewoon het slechtste medicijn voor wat Portugal nodig heeft. Ik denk dat het onvermijdelijk is wat er gebeurd is gisteravond. Oké, okay, politieke crisis, maar dat het land wel in de richting van het noodfonds en het IMF moest stappen, dat leek me onvermijdelijk. Wat we nu nodig hebben, ten eerste, is dat het land naar een reset toe gaat. Dat we terug naar af gingen, hoe hoe knopjes we mis meer de een van de reset de door het begin en zien wat ik kon doen. Ben je optimistisch over de toekomst van je land. I'm optimistic about the capacity that we have to reverse the situation. It's going to be complicated, of course, and it's not going to be an easy solution. Ik ben toch echt optimistisch over de toekomst van mijn land. We zullen alleen de boel wel opnieuw moeten leren. We zullen bijvoorbeeld moeten leren om veel meer te exporteren. Op die manier kan Portugal een nieuwe start gaan maken. Even met je door, maar ze zijn daar wel realistisch ook dat uh, de bezuinigingen in Portugal nu eenmaal nodig zijn. Ja, euh, de studenten die hier spreken, iedereen spreekt datzelfde realisme uit. Je kan zeggen het is ook allemaal... In de hoop, dat hoor je die studenten ook net zeggen, dat er een soort reset gemaakt kan worden in het land. Dat het land opnieuw een doorstart kan maken. Ja, en iedereen had ook wel in de gaten dat dat noodfonds op een goede dag echt aangeboord uh, moest gaan worden. Rente op kapitaalmarkten zijn ontzettend opgelopen. En er wordt nu zelfs een bedrag van 50 miljard euro genoemd uh, dat Portugal nu snel nodig heeft. En hier hebben we dan ook zoiets, laat dat bedrag dan nu maar snel komen. Dan kunnen we de schouders eronder gaan zetten. Ja, in dat opzicht uh, gaat Portugal dan mogelijk Ierland volgen. Ierland, een land waar vaak de mensen uh, gaan vertrekken om het elders uh, beter te gaan doen. Geldt hetzelfde voor Portugal? Willen mensen dan nog wel blijven als het zo erg gaat worden? Ja, nou, wat je hier bijvoorbeeld al ziet, hè, er zijn hier in heel veel uh, Brazilianen naartoe gekomen. Uh, heel veel jonge mensen die hier hun uh, bedrijven zijn, maar uh, uh, aan de slag zijn gegaan. Ik <laughs> dat het in hun eigen land eigenlijk beter gaat. Dat zijn groepen mensen die nu vertrekken. Studenten hier die voelen ook natuurlijk wel de druk inmiddels van 11% werkloosheid. Op de universiteit waar ik nu nog steeds rondloop, overal hangen affiches aan de muur voor uitwisselingsprogramma in het buitenland. En dat zal een vraagteken zijn dat het, uh, ja, dat, dat het in ieder geval een richting is die mensen op willen. Hè? De mensen die ik over sprak, mensen spreken ook heel goed Engels. Dat maakt de weg natuurlijk wel wat korter naar het buitenland toe. Ja, de vraag is achtergaat, maar ik stel hem toch. Waren de Portugezen eigenlijk niet beter afgewezen... als er wel was ingestemd met die laatste bezuinigingsronde? Ja, dat nou, iedereen hier weet, wat, wat het land te wachten staat... is draconisch en veel erger dan wat Socrates gisteren voorstelde. Ook al waren dat ook plannen die heel ver gingen... en echt flink gingen snoeien. Wat er nu komt, dat is erger dan dat, dat, dat weet iedereen. Voor de politiek kan je natuurlijk zeggen... wie heeft eigenlijk voor zijn geld gekozen... want wie er ook gaat besturen... Over twee maanden, hè. als er hier verkiezingen zijn geweest, krijgt dan al te maken met het voldoende feit van dat noodfonds. dat is aangeboord en de druk van het IMF. Dus die kunnen eigenlijk dan met schone handen beginnen en zeggen: van ja, dat moet bezuinigd worden. maar daar kunnen wij niks aan doen. Dus dat wordt, in die zin wordt dat dan voor de partij die dan gaan besturen iets gemakkelijker. Ja, het is de oplossing, de politieke oplossing. tussen aanhalingstekens, die nu gekozen wordt. De politieke realiteit ook. Uh, Rob Zoutberg vanuit Lissabon, ja. dankjewel. Straks een opmerkelijke initiatief om een zetel in de Eerste Kamer te veroveren. Maar er is voor een tussenstand bij het verkeer bij de ANWB Zitweinland-Zwaan. De avondspits verloopt vrij normaal 200 kilometer aan Fieden. Wat opvalt is het ongeluk op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Er staat tussen hen de Kilo ambacht en Gorkum 15 kilometer achter. Ook de andere kant op is de aanrijding geweest. Daar staat bij hardings giessendam 3 kilometer. De rechte rijstroop is dicht... Ook bij Rotterdam op de A16, van Rotterdam naar Breda. Voorknopend Ridderkerk, 7 kilometer stilstaan. Na een aanrijding is op de hoofdrijbaan de linkerrij ook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carrasso en Tim Overdik. Er kan nog twee maanden onderhandeld worden over de nieuwe Eerste Kamer. Statenleden uit de provincie zullen die gaan kiezen. Daar gaat altijd flink wat koehandel tussen partijen aan vooraf. Nieuwkomer in de strijd om de zetel zit Ruud Kornstra, duurzaam ondernemer. Goedemiddag, meneer Kornstra. Goedemiddag. Want u wil ook graag in de Senaat komen terwijl u niet aan een partij verbonden bent. Nee, het is ook, het is ook een, een vrij spontane actie geweest van vorige week. Dat, uh, begin vorige week werd ik door wat mensen benaderd... Uh, uit wat verschillende politieke stromingen... waaronder voornamelijk ook wel de coalitiepartijen. Dat mensen zich momenteel het idee hebben... dat, dat onze uh, regering een beetje in een padstelling zit. En dat het gaat nu echt om één tiende zetel, links of rechts. En iedereen houdt elkaar een beetje in de houtgreep. En uh, wat daardoor ontstaat, is dat... Echte belangrijke issues die we nu gewoon gezamenlijk, bijna zou ik zeggen, over de politieke partijen heen moeten besluiten voor de toekomst van ons land en ook misschien wel een beetje van de planeet, is dat we eh, financieel aantrekkelijke duurzame keuzes gaan maken. En ik ben duurzaam ondernemer, ik, ik praat daar al jaren over, ik schrijf er boekjes over, ik, ik doe er alles mee en toen is eigenlijk ben ik een beetje geïnspireerd door mensen... die een beetje met hun ziel onder hun arm lopen... en zeggen, wat moet ik nou doen? Er zijn allerlei politici die oproepen... om niet op hun eigen partij te stemmen... om allerlei redenen. Uh, er, is, er is onrust en er is een houtgreep. Nou, ik ben niet politiek, ik heb geen partij. Maar ik heb wel ideeën en een stem... En opeens bleek, wat ik helemaal niet wist, uh, dat je je dus op kunt geven als je, dan moet je wel uh, voor elke provincie dan een steunbetuiging Precies. hebben van een statenlid. Ja, met een blanco lijst um, mag je dan meedoen, hè? Dan mag je met een blanco lijst meedoen. Dus niet als politieke partij, maar als mens. Dat is ook wel eens leuk. <laughs> ja, en, en de, maar er waren dus VVD'ers en CDA'ers die, die belden en zeiden, Ruud, kan jij niet wat doen? Want we, we hebben het een beetje gehad met die van ons. Nou, dus, dat is, dat is zo'n zo hele harde. Want het, was allemaal, het gaat allemaal wat anders, maar het was wel een advies vanuit die hoek. Van, maar als jij dat nou eens zou doen, dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat er mensen zijn die uiteindelijk op 23 mei in dat stemhokje het kruisje intoetsen van nou ja, de oppositie is een stap te ver, maar een duurzame keuze is belangrijk. En uh, ja, nogmaals, ik, ik ben niet verbonden aan, uh, aan politieke stromingen. Ik, uh, en ik, voor, uh, voor morgen, of gisterochtend had ik iemand van de Volkskrant aan de telefoon... en die heeft mij toen doorgezaagd over mijn politieke standpunten. En toen zei zij, het is dus eigenlijk een beetje de gezond verstand uh, keuze. Ik zeg, nou, dat is duurzaamheid, is gezond verstand. Hmm. En het zijn eigenlijk niet zo ingewikkelde. En ondernemers zijn altijd vrij praktisch, het moet werken in de praktijk. En, uh, en het betekent ook dat het huidige, ik noem het het huidige uh, kabinet heeft... Een, een, een akkoord gesloten, wat ook ruimte geeft voor duurzame keuzes. Alleen op de een of andere manier worden ze, in wat mij betreft, veel te weinig uh, gemaakt. Er zitten wel goede dingen in ook, maar, dus ik ben, ik ben niet zozeer tegen, uh, tegen dit regeerakkoord. Maar we houden elkaar een beetje in de houtgreep dat, dat het wel lijkt alsof de, de, coalitie, de coalitie de keuze voor een duurzaamheid... Uh, dat ze daar uh, de oppositie een plezier mee zouden doen. Ja, en, en, en denkt u... Dat is in En ja. daar moeten we volgens mij vanaf. Ja, en, en denkt u dat u met één zetel uh, daar iets aan kan veranderen? Nou ja, het, omdat het er... Het is een historisch moment natuurlijk dat, dat het allemaal zo'n close call is. Het is allemaal zo dicht bij elkaar. Er wordt gevochten letterlijk en gerekend meesterd, dat heb ik wel gemerkt, om, om een 0,01 stem. Um, omdat het momenteel belangrijk is, krijgt de Eerste Kamer de meerderheid... Uh, uh, bij de, aan de kant van de coalitie. En gaan, gaat men elkaar dan pesten? En stel je toch eens voor dat, dat door deze situatie... dat ik die 38ste stem krijg, dan de ja. zetel krijg. Dan zou het nog zo eens kunnen zijn... dan hoop ik dat ik steeds kan kiezen voor de meest duurzame keuze. En heeft u al berekend hoeveel stemmen u in, in welke provincie nodig heeft? Want het is echt verschrikkelijk ingewikkeld, hè, dat hele systeem. Ja, nou, je hebt, je hebt om om die zetel twee, te krijgen. Je hebt, je hebt ongeveer, volgens mij, als je er twee hebt in Noord- of Zuid-Holland... Dus dat zijn dan twee, en, en dan nog twee ergens uit de provincie, uh, dan heb je ongeveer een zetel. Maar er zijn ook politieke partijen die hebben restzetels. Die hebben dus 0,4 of 0,6 zetel over. En die moet ergens naartoe. En bent u en nou al de hele tijd aan het bellen om die steun te krijgen? Nou, er wordt heel veel gebeld. En, en er wordt oh, ook u wordt gebeld. gebeld. Er u wordt belt niet heel zelf. Ja, er wordt ook heel veel gerekend. Maar nogmaals, ik wil dat dat politieke spel wist. Ik heb me dat niet zo gerealiseerd. dat dat de koehandel is waar u waar dit item net mee opent. Dat, dat het zo was. Maar het gaat opeens in de Eerste Kamer ergens op. Uh, omdat het gaat over. welke kant, welke richting gaan we op? En daarom denk ik. Is het uh, is het uh, ja is er ruimte voor uh, een niet-politieke ja. over de partijen heen? En ik zeg dan altijd maar financieel verantwoorde, duurzame uh, stem. Als ze u bellen, dan heeft u uw verhaal wel klaar. Mag ik zo afsluiten? <lacht> nou ja, ik heb mijn verhaal al tien jaar klaar op dit ja. gebied. Alleen nooit politiek. Dus het wordt spannend voor mij. Interessant. Het scheet één dag in de week te zijn. Dus ik mag blijven ondernemen. Op of dinsdag kan ik u gelijk vertellen. <lacht> oh, dank u wel. Meneer Kornscha, ja. we gaan kijken of dat uh, lukt ergens in mei. Dank in ieder geval uh, <lacht> dat u ons te woord wilde staan. Graag gedaan. Goedemiddag, Ruud Kornscha. Was dat? Duurzaam ondernemer dus. En al als, tien jaar. En als het wel lukt om in de Senaat te komen, misschien moet je dan ook maar gaan meepraten. Over dat pensioenakkoord. Want er wordt al maanden over gesproken. Maar het is er nog steeds niet, dat pensioenakkoord. En de kans dat het er snel komt lijkt vandaag weer wat minder te zijn geworden. FNV-bondgenoten, de grootste vakbond in Nederland, wijst het conceptakkoord af. omdat de risico's te veel op de schouders van de werknemers worden gelegd. Gijs Jan Dennekamp van de Economie-redactie. Is een pensioenakkoord nu van de baan? Ik hoor hem niet. Ik hoor hem ook. Is hij echt van de baan, of is hij gewoon uh, is Gertjan alleen van, van het conceptakkoord dat nu op tafel ligt? Blij dat je er en bent. Dat... Ik onderbreek je even, want je was er even niet. Begin even opnieuw met uh, met het antwoord op mijn vraag. Is een pensioenakkoord nu van de baan? Uh, nee, het, uh, het, het pensioenakkoord is niet volledig van de baan, maar het is wel een serieuze tegenslag, want FNV Bondgenoten komt met forse kritiek op een centraal onderdeel van het uh, akkoord dat nu op tafel ligt, en dus moeten weer opnieuw onderhandeld worden over de grote onderwerpen. En ja, het vermoeden is toch wel dat het in ieder geval langer gaat duren. Ja, wil FvV bondgenoten de pensioenen dan laten zoals ze nu zijn? Nee, dat zeker niet. Ik ben onlangs bij een bijeenkomst geweest van FvV bondgenoten en toen legden ze ook aan hun eigen achterban uit dat het bestaande systeem niet kan blijven bestaan, omdat steeds meer mensen ouder worden. Uh, die extra jaren, daar is eigenlijk te weinig voor uh, gespaard. De beurzen zijn minder voorspelbaar uh, uh, geworden... en dus de risico's voor de fondsen groter. En in het huidig systeem, als het slecht gaat met de fonds... Uh, kun je dat oplossen bijvoorbeeld door meer premie te betalen. Dat werkgevers en werknemers meer geld in het fonds uh, storten... of extra stortingen van de werkgever. Nou, in de toekomst, en dat staat in het conceptakkoord... zal dat niet meer het geval zijn, de premie blijft... Uh, Stabiel. En als je dat koppelt aan een groter risico, omdat het mis kan gaan op de beurzen, dan neemt het risico bij de werknemer dus toe. En ja, daar heeft FNV Bondgenoten een probleem mee. Maar als dat risico dus in die nieuwe plannen te veel bij de werknemer ligt, hoe wil ze het dan regelen? Nou ja, heel simpel zeggen ze, de beleggingsrisico's niet alleen met de werknemers. Dat zegt Willem Noordman van Bondgenoten. Pensioen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. Daar dragen wij gezamenlijk de risico's van. Alleen hebben wij in het pensioenakkoord afgesproken dat daar waar de levensverwachting van mensen verder stijgt, dat dat niet meer zal leiden tot verdere premiestijging. Dat laat open dat als er een financiële crisis is, als het tegen zit op de aandelenbeurzen, dat dat wel zou kunnen leiden tot een premiestijging. Dat kan in ieder geval leiden tot overleg tussen werkgevers en werknemers in al die sectoren waar we pensioenregelingen hebben. En dan kan er een afspraak gemaakt worden dat een premiestijging een onderdeel is van het herstel. Hoe kan het eigenlijk dat, want u bent al zo lang aan het overleggen en de, de hoofdlijnen voor dat akkoord liggen er eigenlijk al geruime tijd, dat u nu pas met dit uh, bezwaar komt? Nou ja, Het blijft voortdurend een beetje een onduidelijkheid. Uh, dat zie je ook in de media, dat zie je ook in allerlei uitingen van individuele werkgevers. Uh, die zeggen dat alle risico's nu bij werk, uh, werknemers en gepensioneerden liggen. Dat is dus niet het geval, is ook niet afgesproken in het uh, akkoord. En daarom hebben wij nogmaals helder gemaakt. Een uitwerking van het pensioenakkoord kan er alleen komen als dit goed geregeld is. Een gedeelde verantwoordelijkheid. Oké, okay, en dat uh, betekent dus voor u dat uh, pensioenpremies wel degelijk omhoog kunnen gaan. als het tegenzit op de beurs en het dus tegenzit bij het uh, beleggen door de pensioenfondsen? Ja, allerlei bewegingen op de financiële markten kunnen er ook nog steeds toe leiden dat een pensioenpremie omhoog gaat. Ja, ze zijn dus al uh, maanden bezig en ja, het idee is toch dat we richting een akkoord gaan. En ja, dan doet het overal pijn en dat hoor je hier ook. Dat er onderdelen nu op tafel liggen waar uh, de werknemers uh, niet tevreden over zijn. Ja, want wat betekent deze stellingname dan voor het pensioenakkoord? Uh, FNV-voorzitter Agnes Jongerius, zei vanmiddag bij de collega's van de VPRO. Nou, beschouw deze brief, deze stand, dit standpunt vooral als een aanmoediging voor de onderhandelaars. Ja, nou ja, zij moet natuurlijk ook wel uh, positief uh, blijven. Maar uh, ja, het is toch ook wel weer een tegenslag. Als je uh, maanden onderhandelt op een aantal kernpunten... waarvan je denkt van oké, okay, dat kunnen we er in ieder geval uitslepen. En dan is er ergens een uh, vakbond of een bond die zegt... Uh, ja, daar gaan we niet mee uh, akkoord. Het is toch een beetje het terugfluiten van de onderhandelaars van uh, de FNV... die aan tafel hebben gezeten bij al die andere uh, partijen. En al die andere partijen die kijken toch een beetje verwonderd... Naar de discussie binnen FNV. Werkgevers willen er op dit moment niets over zeggen. Zij zeggen van ja, wij zitten met de vakcentrale om tafel. En die gesprekken lopen vooralsnog prima. Ook de andere partners denken van ja, wij zien het voorlopig nog als een interne FNV-aangelegenheid. Maar ja, het signaal van bondgenoten is wel heel duidelijk en heel uh, sterk. Met wat er nu op tafel ligt, zullen wij niet instemmen. dank Dindekamp, dankjewel.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 Geld lenen kost geld. Kom zaterdag 26 maart naar de NVM Open Huizendag. Kijk op funda.nl Radio 1, het NOS Journaal. Politieke partijen mogen in de toekomst onbeperkt giften aannemen... maar bij giften vanaf 1000 euro moet bekend zijn wie de gever is. Dat blijkt uit een conceptwetsvoorstel van minister Donner. Giften boven de 4500 euro moeten worden vastgelegd in een openbaar register. Nu hoeven partijen alleen in bepaalde gevallen openheid van zaken te geven. De inlichtingendienst MIVD heeft geen rol gespeeld bij de afweging om de evacuatie uit te voeren in de Libische stad Sirte. Het marineschip Tromp had de MIVD de zondag van de evacuatie wel om inlichtingen gevraagd. Maar nadat het verzoek was ingediend is de evacu evacuatiemissie ingezet zonder het antwoord af te wachten. Even later bleek dat de evacuatie mislukte. De mislukte evacuatie heeft tot veel vragen geleid in de Tweede Kamer. Volgende week is er een debat. Minister Opstelten vindt dat politiekorpsen geen kritiek moeten hebben op de herverdeling van het geld. Vier korpsen krijgen minder, 21 ontvangen juist meer. De Opstelten zegt dat er beter is gekeken naar de behoefte aan politie in het hele land. Als je verdeelt zijn er altijd mensen die ontevreden zijn, zegt de minister. De Franse luchtmacht heeft een Libische straaljager vernietigd. Het Libische toestel was net geland bij de stad Misrata, die in handen is van de opstandelingen. Daarop schoot een Franse piloot een raket op het toestel af. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Geert Riemstra. Het is mooi voorjaarsweer. Alleen in het noorden van het land drijven wel steeds meer wolkenvelden van zee binnen. Ook vanavond en vannacht blijven wolkenvelden aanwezig in het noorden. In de rest van het land blijft het helder en daar koelt het weer flink af. De temperatuur daalt naar een graad of twee. Aan de grond kan het wat vriezen en ook moet u rekening houden met wat mistbanken. In het noorden is het minder koud door de bewolking. Het wordt daar een graad of vijf. Morgen komt vanuit het noorden langzaam een zwak front naderbij. Dat zal vooral te merken zijn aan meer bewolking, al zal de zon zeker gaan schijnen. De meeste zon in het zuiden van het land. In het noorden zal de lucht steeds meer dichttrekken in de loop van de middag. Het wordt morgen een graad of 9 op de wadden tot 16 graden in het zuiden van het land. De wind waait uit het noorden, is zwak aan de Hollandse en Zeeuwse kust, later matig windkracht 3. In het weekend moeten de trui en de winterjas weer aan... want het is dan een stuk kouder, ongeveer 9 graden. Zaterdagochtend kan het wat regenen. Zondag is het droog met opklaringen. En ook de nachten zijn koud met lichte vorst. Na het weekend wordt het langzaam weer wat minder koud. ANUB Verkeersinformatie. Het is een gemengd beeld op de weg. Er staat 200 kilometer aan file. Bij Amsterdam valt het mee met de spits. Bij Utrecht staan er vrij veel files. Bij Rotterdam zijn een paar ongelukken gebeurd. En op de A50 bij Arnhem is het extra druk na een ongeluk richting Arnhem. Wat opvalt is de lange file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... tussen Beest en Zaltbommel, 10 kilometer. Door een vrachtwagen met pech is daar de rechte rijstrook dicht. De A15 van Gorkum naar Rotterdam... na een ongeluk bij hardingsveld giessendam 4 kilometer. Maar het gaat wel weer rollen, want de rijstroken zijn weer vrij. Bij Rotterdam is het extra druk na een ongeluk op de A16... van Rotterdam naar Breda staat tussen Terbrechtseplein en Knoopend Riedenkerk inmiddels 7 kilometer stil. Op de hoofdrijbaan is de linker dicht. Loopt daardoor ook vast op de A20 richting Gouda. En op de A58 van Vlissingen naar Breda. daar staat tussen Knoopend Marquisaat en Heerle 8 kilometer file. En dat komt door een ongeluk. Kom zaterdag 26 maart naar de NVM Open Huisendag. Kijk op funda.nl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 Vier minuten over half zes. Zometeen gaan we in het Radio 1-journaal praten over regels... die worden aangescherpt voor wapenexport. Eerst de, de val van de Portugese regering. Die zorgt ook voor onrust op de financiële markten. De rente op Portugese staatsleningen die schoot omhoog. Die staat nu rond de 8 procent. Economieverslaggever Eva Wiesing, goedemiddag. Ja, dat Wat betekent, betekent dat. Dat betekent dat de beleggers heel weinig vertrouwen hebben dat Portugal zijn problemen echt zelf kan oplossen. Die rente die moet je zien als een risicopremie, die loopt enorm op. Het is eigenlijk een soort woekerrente: 8,5% op vijfjaarsleningen. Uh, uh, dat willen de beleggers alleen maar. Die willen alleen maar beleggen in Portugese staatsobligaties. als ze daar dus een hoge rente voor kunnen krijgen. Omdat ze bang zijn dat Portugal uiteindelijk niet die hele lening zal terugbetalen. Of helemaal niet zal terugbetalen. En wanneer moet Portugal dan weer een nieuwe lening afsluiten? Nou, de eerste tranche die ze weer moeten afsluiten... omdat dat oude leningen aflopen, dus dat is nieuw geld... wat ze moeten ophalen, is al in april. en juni ook weer, dus het gaat eerst om 5 miljard, dan om 7 miljard. Grote bedragen, en dat kunnen ze tegen deze rentes echt niet betalen. Nu zegt iedereen, dus moeten ze aankloppen bij het Europese noodfonds. Want wordt het dan goedkoper? Ja, als je kijkt wat Ierland betaalt en wat Griekenland betaalt, zit je tussen de 5,2 en 5,8 procent. Uh, Zo'n bedrag zal er voor Portugal dan ook wel uitrollen. Nou, dat scheelt natuurlijk al een hele grote hap. Ze hebben waarschijnlijk iets van 80 miljard nodig. Nou, dan gaat het al om 2 miljard per jaar. Nou, het is een land dat echt elk dubbeltje moet omdraaien. Dus uh, dat scheelt enorm. Maar er staat dan wel tegenover dat, uh, dat ze dan aan de lijn van Europa en het IMF moeten gaan bezuinigen, moeten gaan hervormen om daar een concurrerendere economie van te maken. Want dat is het grote probleem van Portugal. Eva Wiesing, dankjewel. Korpsbeheerders in Nederland moeten stoppen met klagen. Volgens minister Opstelten van Veiligheid en Justitie... is de politiesterkte nog nooit zo goed geweest. Opstelten presenteerde vandaag de nieuwe verdeling... van het politiebudget over het land. Enkele korpsen in de Randstad moeten agenten inleveren... waardoor de anderen kunnen groeien. Maar ook die groeikorpsen zijn niet tevreden. Politiek verslaggever Michiel Breedveld. Al jaren touwtrekken de korpsen over de verdeling... van het politiebudget van 3,5 miljard euro... Minister Opstelten heeft de knoop nu doorgehakt. De politiesterkte is nu uh, toch op een, op een uh, ja, voor Nederlandse begrippen... op het hoogste aantal uh, wat betreft operationele sterkte... en betaalbaar structureel. Dat heeft men eigenlijk in tijden niet uh, gezien. Dus iedereen heeft duidelijkheid en uh, kan aan de slag gaan. De nieuwe verdeling leidt ertoe dat korpsen in de Randstad moeten inleveren. Amsterdam-Amsteland levert 111 agenten in. Hollands midden 103. Kennemerland 78, de Zaanstreek 47. Haaglanden wordt het hardst getroffen en verliest 200 agenten. Onterecht, meent de Haagse burgemeester en korpsbeheerder Van Aartsen. Dat heeft te maken met het feit dat het korps Haaglanden... een uh, zeer goed uh, management heeft uh, betoond in de afgelopen jaren. Zeer zuinig is geweest. En de gelden die we over hadden, hebben gestoken in agenten om de operationele sterkte tot en met 2013 op sterkte te houden. Dus we hadden, zou je kunnen zeggen, een beetje meer dan anderen. Dat deden we om de veiligheid van burgers te waarborgen. Ja, en daar worden we nu voor gestraft. Volgens Van Aartsen is het onterecht om te stellen... dat zijn korps de afgelopen jaren op te grote voet heeft geleefd. De agenten zijn hard nodig volgens hem. Nou, ik hoef het niet uit te leggen. Ik neem aan dat de heer Opstelten en het kabinet en de fracties die in dat tijd nog beloofden dat er extra agenten zouden komen... dat die dat gaan uitleggen aan de burgers. Dat is niet mijn taak. Minister Opstelten meent dat de nieuwe verdeling de gelden eerlijker over het land verdeelt. Het is natuurlijk voor een korps als Den Haag-Haagland is 200 minder over vier jaar... Dat is behoorlijk. En uh, Amsterdam uh, iets meer dan 100, op een totale grote sterkte. Uh, dat is uh, impliciet het gevolg van het systeem wat we met elkaar hebben bedacht... om de bereikbaarheid en de aanrijdtijden in andere delen van het land bij korpsen beter te garanderen. Daar gaat het in de kern om. Maar ook de korpsen die er geld bij krijgen, klagen. Zoals Brabant-Zuidoost. Burgemeester van Gijzel van Eindhoven. Ja, ik ben uh, gedeeltelijk tevreden omdat ik wel vind dat er een kentering plaatsvindt. En die is ook gerechtvaardigd. We krijgen er uh, 8 miljoen aan, uh, aan geld bij. Hetgeen betekent dat wij uh, onze formatie zou kunnen uitbreiden met 97 agenten in de komende vier jaar. Dat is ook terecht. Eigenlijk zou het er meer moeten zijn op basis van de objectieve criteria. Nou, Die nog meer krijgen we niet, maar daar gaan we natuurlijk nog wel uh, met elkaar uh, verder over door. Volgens minister Opstelt is het logisch dat er onrust is over de nieuwe verdeling. Als je verdeelt, heb je degenen die vooruit gaan, die verwachten altijd meer. En degenen die achteruit gaan... Uh, verwachten natuurlijk helemaal geen achteruit gaan. Dus dat is een probleem. En daarom heb je ook een minister die de knopen doorhakt. En dat ben ik. Maar het heeft geen zin nu te vragen om meer agenten. Dat zou ze een keer moeten laten. Dat zou, uh, kan ik ook zeggen. Uh, we weten waar we, wat, uh, wat we hebben. We hebben een, uh, dankzij dit uh, kabinet uh, is er nu een betaalbare politiesterkte van 49 en een half uh, 1000. Uh, Dat hebben we nu verdeeld. U zegt ze moeten het eens een keer laten. Dat, dat klagen dat ze te weinig hebben. Maar als zij zeggen. Wij kunnen niet handhaven alles wat we willen. Dan hebben ze toch een punt. Ja, zeker, maar dat heb je, heb je natuurlijk altijd. Het is natuurlijk altijd een schaarste middel. Uh, en dat is zo. Met 49.500 agenten moet het volgens opstel te kunnen. Michiel Breedveld vanuit Den Haag. Het Japanse stadje Yamada is een slagveld. Hele woonwijken zijn daar verwoest en het puin ligt natuurlijk nog overal. Toch willen de autoriteiten al over een maand beginnen met de nieuwbouw. Verslaggever Roepau hoort u over de voortvarende aanpak van de Japanners. Het is vroeg in de morgen en over de puinhopen van het stadje Yamada ligt een laagje sneeuw. Waardoor het er allemaal net iets vriendelijker uitziet.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 bij elkaar te vegen en in vrachtwagens te gooien. En daarbij wordt eigenlijk niet eens meer een poging gedaan... om te kijken of er nog bruikbare spullen bij zitten. Dit is het gemeentehuis van Yamada. En daar ontmoet ik Ellen van Dam. Ze is Nederlands, maar woont al zes jaar in Japan. Is docent Engels aan elf verschillende scholen hier in de regio. Maar werkt ook op de afdeling onderwijs van de gemeente. Er zijn allemaal mededelingen opgeplakt. Die hebben, neem ik aan betrekking op al die spullen die hier liggen. Er zijn allemaal spullen die in huizen zijn gevonden. Um, ja, foto's en... Een beker. Iemand heeft ooit een prijs gewonnen, zo te zien. Ja. en boeken van mensen waarvan ze hopen dat mensen ze nog opkomen halen. Herinneringen. Ja. En vooral oh. persoonlijke dingen, want er is geen begin aan om alle lost en found hier aan te slepen, lijkt me. Nee, da daarom twijfelden ze ook over of ze dat zouden doen of niet. Maar uh, ja. ja, het is toch belangrijk voor mensen, dus... Um, Hier eindeloos veel papieren? Berichten voor mensen. Dus staat gewoon bij, ik zoek die en die. Uh, wij zitten daar in die uh, vluchtelingenopvang. Om, om mensen die elkaar kwijt zijn geraakt ja. met elkaar in contact te brengen. En daarachteraan heb je boeken waar de namen van de mensen in het opvangcentrum in staan. zodat ze kunnen opzoeken. Okay. Of, of hun kennissen ja. leven of ja. niet. Op de trappen in het gemeentehuis staan overal schoteltjes. En daar hebben vaccinelichtjes opgestaan. Want... De stroom was uitgevallen, het was hier donker. Er is inmiddels een generator, maar ook die is weer kapot. Ah, ik zie trouwens dat er nu weer licht brandt. Dus hij zal gerepareerd zijn. Het is nou ook een grote brand geweest. dit, ja, dus dit hele gebied is... Uh... Er zijn er op twee plaatsen dingen ontploft. Ja. En het is één vlammenzee geworden. En uh, behoorlijk dicht bij het gemeentehuis. Ja, ze waren hier net veilig, want er zijn hier huizen komen rollen.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 Dus ik geloofde het niet helemaal. Alles stond nog in brand. En... Maar ja, ik ben blij dat iedereen ongedeerd is die ik ken. Dus... Ja, want er zijn 400 mensen omgekomen en nog is ongeveer 400 vermist. Ja. Dus een paar dagen terug was het veel erger. Tenminste, ja. Hier lag nog allemaal kapotte huizen. En dat is inmiddels ook allemaal weg. Er zijn, de wegen zijn inmiddels alweer hersteld. En over een maand willen ze eigenlijk alweer nieuwe van die tijdelijke huizen hebben staan. Dus uh... ja. Dan beginnen de scholen weer, dus mensen moeten plek hebben om te wonen. En, en hoe zie je je eigen toekomst hier in Yamada? Nou, ik, ik hoop nog een hele tijd te blijven in ieder geval. Ja? Is er een moment geweest dat je dacht, dan, ik moet hier weg? Nee, juist niet. Ik denk, juist als ik nou weg zou gaan, dat, ja. dan vlucht je, weet je. Dus... Ja. En iedereen is juist dichter bij elkaar gekomen door deze ramp ook. Ja? Dus, ja. En overal zijn de gevolgen merkbaar. De auto-industrie bijvoorbeeld. En niet alleen in Japan voelt de gevolgen van de aardbeving en de tsunami aan de lijve. Het wordt steeds lastiger om wereldwijd auto's te produceren. Bert van Sloten. Leg eens uit, hoe zit dat? Ja, nou, Auto's zijn eigenlijk een soort bouwpakket. Want die onderdelen die komen overal vandaan. Uh, in één auto bijvoorbeeld zitten zo'n 20.000 onderdelen. En die worden echt niet allemaal in de Toyota-fabriek... of in de Saab-fabriek of in de Volkswagen-fabriek uh, gemaakt. Nee, die worden echt uh, her en der gemaakt. En bij die onderdelen, ja, daar zit het probleem. Want het noorden van Japan maakt nou juist weer heel erg veel van die onderdelen. Je moet vooral denken aan accu's, maar ook aan uh, elektronische systemen... die gewoon her en der in auto's worden gebruikt. En worden die dan helemaal nergens anders wereld? Wereld gebruikt waar dan nu uh, gebruik van gemaakt kan worden. Wel, maar niet op die schaal. Uh, en, heel, en helemaal niet op korte termijn dat je het dus kan vervangen. Want dat is eigenlijk de, het idee van jouw vraag. Um, om een voorbeeld te noemen, remleidingen in uh, veel auto's... worden gewoon door dezelfde autoproducent uh, gemaakt. Je ziet nu wel dat China bijvoorbeeld biedt aan... om een deel van de productie uh, over te nemen. Daar zit natuurlijk ook wel weer een gevaar bij. China produceert veel van die onderdelen. Kan vervolgens ook die auto's afbouwen. En wat is het gevaar dan? Nou, het gevaar is gewoon dat de productie verdwijnt uit Japan. Is niet gevaarlijk voor China, maar weer wel voor de Japanse ja. economie op termijn. En waar merk je dan precies de problemen, Bert? Te beginnen met Nederland. Merken we het hier? Uh, nou, dat is het aardige. In Nederland merken we het dan juist weer niet. Netcar, uh, de, die bellen we en die zeggen... nou, de onderdelen zijn onderweg. Uh, die zitten op zee, die zijn verscheept voor de aardbeving en de tsunami. Dus die zijn nu nog onderweg. En over een week of drie, vier komen die aan. En pas daarna zeggen ze, gaan we de problemen merken. Maar in landen als Frankrijk, Spanje, Slowakije... is bijvoorbeeld de productie van de Citroën en de Peugeot... is met 30 tot 40 procent uh, verlaagd. Daar is het probleem vooral uh, de dieselmotor waar ze mee kampen, althans een tekort aan dieselmotoren... om in die auto te zetten. En daar rijdt hij niet. Duitsland, dan stokt, daar stokt ook de aanvoer Opel bijvoorbeeld. Er zijn al ploegen uitgevallen die die auto's maken... omdat er gewoon te weinig onderdelen zijn. Hetzelfde probleem geldt bij Volkswagen. En daar gaat dan de discussie over arbeidstijdverkorting. Daar zeggen ze tegen de regering van... moeten wij niet, nou, zoals wij hier de deeltijd-WW hebben gehad... arbeidstijdverkorting aanvragen. Overigens, er is wel goed nieuws. Het is niet alleen slecht nieuws. Show. Toyota heeft gezegd dat vanaf maandag... Lexus-divisie weer gaat produceren. En bij de Lexus-divisie wordt onder andere uh, de Prius gemaakt. Nou, en ze hebben dus helemaal geen voorraden eigenlijk, qua auto's? Nee, dat is steeds minder geworden. Dat is het Japanse model, namelijk een fabriek. En de voorraden worden door iemand anders gemaakt, een andere fabriek. Dan kan je als fabriek geen schade leiden. Maar dat blijkt dus nu wereldwijd wel een probleem ja. te worden. Even geduld, automobilist. Bert van Sloten, dank je. Zometeen het vertrek van de Nederlandse f 16 richting Sardinië om te beginnen. Bij de AWB zit bijna Zwaan. Ja, dak van de avondspits, 250 kilometer aan fida, alles bij elkaar. Veel vertraging op de A2, van Utrecht naar Den Bosch... tussen Culemborg en Zalbommel 11 kilometer stilstaan. Door een kapotte vrachtwagen is de rijstrook dicht. Bij Rotterdam gaat het weer wat beter. Op de A16 naar Breda gebeurde een ongeluk. Bij Ridderkerk, de weg is weer vrij. En de A58, Vlissingen richting Breda. Er staat tussen nou marquis Zaat en Heerle, 8 kilometer stil. En dat komt door een ongeluk. Dit is het NOS Radio 1 journal. Het Lucella Carrasso en Tim Overdik. Het kabinet wil de eisen voor de export van wapens en wapenonderdelen aanscherpen. Ze zullen in het vervolg meer gaan kijken naar het risico dat landen geleverde wapens inzetten tegen de eigen bevolking. Want over hoe het nu gaat, is de Kamer zeer kritisch. Voorzitter, we zagen en zien overtollige door Nederland geleverde panzervoertuigen in Egypte en Bahrein ingezet worden tegen jongeren die de straat op gaan voor hun vrijheid. We zien Saoedische tanks met Nederlands apparatuur in Bahrein waar demonstraties ter plekke de kop in zijn gedrukt. In 2008 en 2009 zijn vergunningen verleend voor Nederlands militair materieel aan Libië. Het valt niet uit te sluiten dat dit is ingezet door het regime van Gaddafi tegen zijn oppositie. Voorzitter, Nederland is een grote speler op de wapenmarkt. Per hoofd van de bevolking staan we op de derde plaats van de wereld. Dat is niets om trots op te zijn. Onze wapens werden ingezet tegen de bevolking van diverse landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Het is hoog tijd voor aanscherping van de regels. Meneer Bleker, de Kamer maakt zich zorgen over het gebruik van Nederlands militair materiaal. Wat kan er veranderen? Nou, in de eerste plaats, dat, wij dat, dat we kijken nu naar het punt van de mensenrechten. We kijken naar het punt van de spanningen in de regio, dus tussen uh, verschillende landen. Uh, en we zullen meer nog moeten kijken naar de risico's dat op kortere termijn... nu is je nog niet, maar op kortere termijn in bepaalde landen... die middelen worden gebruikt tegen de eigen bevolking. En dat moeten we echt, waar dat ook maar kan, zien te voorkomen. Is dat niet een hele vrome wens? Want dat gaat over arbeidsplaatsen in Nederland. En dat is altijd de afweging die gemaakt wordt. Nou, ik kan nu wel zeggen, als het, uh, als het gaat om landen uh, waar... Uh, Regimes zijn die uh, militair materieel gebruiken tegen de eigen bevolking of ter onderdrukking van de eigen bevolking. Of regimes waarvan wij mogelijkwijs in de toekomst met goede kennis vermoedens zouden kunnen hebben dat ze dat zouden gaan doen. Dan gaat de koopman altijd op de tweede plek. Dan is het... Maar de koopman heeft wel beslist dat de materiaal naar Egypte komt, naar Bahrein, naar Saudi-Arabië, naar de Tunesië, naar Libië. Ja, destijds inderdaad, en dat is heel uh, navrant en bizar dat een aantal jaren geleden er onderdeeltjes van Amerikaanse transporthelikopters uh, die geleverd zouden worden door Italië, dat onderdeeltjes daarvan door Nederland zijn geleverd. Met de kennis van nu is dat in zekere zin bizar, want die transportvliegtuigen die hebben, uh, hadden kunnen worden gebruikt om uh, militair materieel uh, in Libië te verplaatsen en in te zetten tegen de bevolking. Dat wisten we natuurlijk op dat moment in het geheel niet dat dat uh, zou kunnen gaan gebeuren. Dat konden we niet voorzien. En we, wat leren we eruit? Dat is dat we zeggen, nou, dat element, daar moeten we ons nog veel meer in verdiepen... Als wij, een, als wij een vergunningaanvraag hebben voor bepaalde landen. Dan moeten we ons nog meer verdiepen in de vraag... zou zich daar een ontwikkeling kunnen voordoen waarbij dat gaat optreden. En als je dan naar Saoedi-Arabië kijkt, kan dat land dan nog rekenen op... Nederlandse wapenonderdelen of Nederlandse wapens. Het materieel wat er geleverd wordt tot nu toe is geen materieel wat als het ware ingezet kan worden tegen, tegen burgers. Maar ook zoals de heer Rosenthal heeft aangegeven, er zijn diverse landen die als het ware wat in brand staan. En hier een beetje in brand staan, maar ernstig in brand staan. Wij zullen echt de komende paar weken die landen die risicovol zijn extra onder de loep nemen in de zin van moeten we daar nu een andere principiële keus maken dan we tot nu toe hebben gedaan. En dat geldt voor de landen waar de heer over heeft gesproken... met name in de Noord-Afrikaanse en Arabische wereld. Staatssecretaris Henk Bleker, Hans Andringa sprak met hem. Ze zijn vertrokken, de zes Nederlandse F-16's die meedoen aan de missie bij Libië. De vliegtuigen zullen boven zee andere vliegtuigen controleren... op overtreding van het wapenembargo. Verslaggever Paul Sanders was op vliegbasis Leeuwarden toen de motoren werden gestart. Cornel Luijt, je bent commandant van de vliegbasis. Uh, ik ga naar Syrië op missie boven Libië en ik neem mee? Een aantal F-16's en een aantal uh, hele enthousiaste mensen die, uh, die staan te trappelen om de missie te gaan doen. Wat is er allemaal nodig om zo'n missie uit te voeren? Nou, wat ik al zeg, het zijn niet alleen de F-16's zelf hè, die we meenemen. Het is ook een heleboel materieel wat we die kant op moeten krijgen. En het gaat om een heleboel mensen, niet alleen de vliegers, het gaat ook om de, de techneuten, de mensen die aan de, aan de vliegtuigen sleutelen, de bevoorraders, de bewakers, tot en met zeg maar, de, de mensen die ook zeg maar, de catering doen. Dus het is een heel breed pakket aan mensen. Ja, om, om hoeveel mensen hebben we het dan? Nou, het F-16-detachement is uh, zo'n uh, zo 125 mensen gaat het om, uh, dus uh, daar hebben we het over. En hoeveel, hoeveel van die mensen vliegen ook daadwerkelijk? Nou, ongeveer tien vliegers uh, nemen we mee. Uh, dus uh, de rest zijn dus uh, allemaal uh, voor de ondersteuning. Ja. Um, de F-16, we horen hem al een beetje op de achtergrond. Uh, worden die nu anders uitgerust voor deze missie dan voor een willekeurige andere missie? Nou, het vliegtuig, uh, zoals je het nou ook voorbij ziet, taxiën, uh, dat, dat zal worden uitgerust zeg maar, in een zogenaamde air-to-air -air configuratie. Dat betekent dat we zeg maar, luchtdoelraketten. Meenemen. Het betekent ook dat we zeg maar, sensoren aan het vliegtuig hebben waarmee we ook zeg maar, naar verdachte vliegtuigen kunnen kijken. Dus het vliegtuig is op die manier helemaal geschikt gemaakt zeg maar, voor deze missie. Ja. Dan eventjes over deze missie. In hoeverre is deze missie voor de show? Want eh, wordt er ook echt iets verwacht dat er vliegtuigen met wapens aan boord proberen te landen in Libië? U bent boven zee bezig, grotendeels boven, boven zee actief. Uh, je zou zeggen dat het juist te doen is boven land. Uh, het uitschakelen van uh, luchtweerafweergeschut van tanks en dergelijke. Ja, maar wat u nu, waar u nu op doelt is, is een hele andere missie. He, dat gaat over het handhaven van de No Fly Nou, Dat is niet de missie waar wij aan meedoen. He, de missie waar wij aan meedoen is het handhaven van, uh, van het wapenembargo. Nou, u sprak net even, is het dan voor de show? Nou, dat, is het, dat is het nooit voor ons. He, wij gaan altijd uit van... Uh, van... De ernst van de missie. En elke missie nemen we bijzonder serieus. Waarbij we ook heel serieus kijken naar de tegenstand die we eventueel kunnen verwachten. En daar bereiden we ook onze vliegers en onze mensen denk ik ook elke dag hartstikke goed op voor. Dus die zijn er ook gewoon klaar voor. U verwacht ook echt iets te doen te krijgen? Of uw mensen daar? Ja, dat verwacht ik zeker. Kijk, het is toch niet voor niks. Is er een embargo zeg maar, afgekondigd? Uh, en, en, en, en het is dus ook onze taak om dat embargo te gaan handhaven. En dus gaan we er altijd vanuit dat we daar ook echt te maken gaan, gaan krijgen met vliegtuigen die daar niet horen te zijn. Tot slot, dit is geloof ik het beste weer hè, voor een vliegen. Dit is prachtig weer, maar het mooie van F-16 is wel dat we niet dit weer nodig hebben. Als we hier zouden staan zeg maar, in de druipende regen, dan mochten we deze missie doen. Alle zes F-16's tegelijkertijd gingen ze de lucht in. En inmiddels is ook het KDC-10-tankvliegtuig vertrokken voor de missie in Libië. Dat gebeurde vanuit Eindhoven. Het ging niet in één keer. De eerste start moest worden afgebroken vanwege een botsing met een vogel. Maar na een korte controle ging het de tweede keer wel goed. Het NOS Radio 1-journaal Media Overzicht. Portugese media hebben het vooral over het Europese noodfonds vanzelfsprekend. Een financiële crisis lijkt onafwendbaar na de val van de regering. En mogelijk moet het land tientallen miljarden lenen om uit de problemen te komen. Maar de rente op die leningen lijkt tot kritiek uit Portugal. We zien de kop Portugal aan lot overgelaten bij de Agencia Financiera... In het stuk spreekt een Portugese vakbondsleider... er schande van dat het land ruim 8% rente moet betalen. Hij pleit voor meer samenwerking tussen EU-landen en vraagt om hulp. Daarvoor, zegt hij, is de Europese Unie opgericht. Het zou niet zo moeten zijn dat het ieder voor zich is... als het een keer niet goed gaat met de economie. In Brussel waren duizenden mensen op de been... om tegen het economisch beleid van de Europese Unie te demonstreren. Bij de VRT is een foto te zien van betogers met twee grote zwarte borden. Daarop de tekst Sarko en Merkel moeten niet rommelen met de economie. De afbeelding onder die tekst zegt misschien wel meer... dat is namelijk een grote middelvinger. Zeker tien gemeenten willen sociale media inzetten... om bijstandsfraude op te sporen. Volgens het blad Binnenlands Bestuur zullen medewerkers... Facebook, Hives en Twitter afstruinen naar Schumelaars. Iemand die in de bijstand zit en toch foto's uploadt... Van, van zijn vakantie naar Turkije, die moet je in de gaten houden... zegt een rechercheur. Onderzoeksbureaus gaan gemeenten informeren over deze nieuwe aanpak... En als het lukt kan er flink wat geld worden teruggevorderd. Want in totaal krijgen de Nederlandse gemeenten nog 1,3 miljard euro van mensen in de bijstand. De Britse krant The Guardian kondigt de komst van een Nederlandse journalist aan. Pionier Joris Luijendijk komt een blog bij ons schrijven over het financiële district in Londen. Hoofdredacteur Ellen Rusbridger is apetrots. Hij zegt, Joris zal op dezelfde manier schrijven over Londen... zoals hij dat deed over het Midden-Oosten, als antropoloog. Hij zal alles goed waarnemen en ik ben ervan overtuigd... dat hij stukken gaat schrijven waarover wordt gepraat. Dat is de hoofdredacteur. Luindijk zegt dat hij de gewoontes van mensen... in het financiële hart van Londen tegen het licht gaat houden. Ik beoordeel hun gedrag en ga in tegen hun zelfbeeld. Ik hou ze als het ware een spiegel voor en bericht daarover op mijn blog, zegt hij. We blijven nog even in de mediawereld, want persbureau ANP krijgt in de toekomst mogelijk subsidie. In NRC Handelsblad staat dat minister Van Bijsterveld laat onderzoeken... of het ANP en de geassocieerde persdiensten, ook wel bekend als de GPD, overheidssteun moeten krijgen. ANP en GPD hebben het moeilijk en zien hun inkomsten dalen. Volgens de ministers vervullen de persbureaus een centrale rol in de nieuwsvoorziening... en slaat een faillissement diepe gaten in het nieuws in Nederland. Voor de zomer moeten de uitkomsten van... Een onderzoek naar de financiële hulp bekend zijn. De ANP zelf staat kritisch tegenover staatssteun. Dat moeten we in principe afwijzen, maar ik kan me situaties voorstellen waarin we die wel zouden accepteren, zegt de ANP-hoofdredacteur van Gruithuizer. Na zessen zijn we terug met het Radio 1 Journaal. We kijken of we iets kunnen doen aan uh, Syrië, of we berichten uit dat land kunnen krijgen. Want de president neemt de demonstraties serieus. Zo lijkt het althans. Tot zometeen. EK voetbal op radio 1. Morgen om 8 uur. Gaat hij erin? Hij zit erin te gelijk maken. EK kwalificatiewedstrijd Hongarije-Nederland. Oh, dat geldt zo verschrikkelijk weinig. NOS langs de lijn. Morgen om 8 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De wederopbouw wordt met kracht ter hand genomen.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 Vanaf 21 maart op www.pelsrijken.tv. Juristen en andere geïnteresseerden kijken. Pelsrijken, advocaten en notarissen. Bron van inzicht. De beste klantrelatie onderhoud je met CRM-software van Archie. Dit is Radio 1.